De Algerijn Brahimi oud-VN-baas Anan opgevolgd als speciale gezant voor Syrië. Anan legde zijn functie neer toen duidelijk werd dat zijn vredesplan was mislukt. In een interview met de nieuwszender Al Arabiya sluit Brahimi militair ingrijpen in Syrië uit.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 In de Eredivisie heeft RKC thuis met 1-1 gelijk gespeeld... tegen Heracles uit Almlo. De club uit Waalwijk staat daardoor in elk geval tot later vandaag... tweede op de ranglijst met acht punten uit vier wedstrijden. Roda JC boekte gisteravond zijn eerste zegen van dit seizoen. In Kerkraden werd het 3-0 tegen Willem II. Pek Zwolle verloor op eigen veld met 4-0 van NEC... en de wedstrijd Nak-Utrecht eindigde in 1-1.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 Het is uh, bijna drie minuten over vier. En dat is een beetje zo'n rare uitzending die we eigenlijk eens in het jaar hebben. En misschien dit jaar wel, uh, deze keer wel twee keer in het jaar. Um, en dat komt omdat het de laatste aflevering is van de BNN Universe Tears. De feuten, zoals wij ze ook wel noemen. Van uh, dit seizoen. En het is dan het seizoen 2012. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Maar eerst nog even terug naar uh, Sarayda zelf. Uh, de, want uh, die dus uh, gaat stoppen met het programma. het uh, uh, uh, jammer. Ja... En ben je er blij mee? Ook. Ja. Ja, ik vind het jammer, want. Uh, het zijn toch. Uh, um, nou ja, twee jaar lang deel je, je zaterdagnacht mag je delen met. Uh, met allemaal luisteraars die openhartig hun verhalen vertellen. En. Uh, nou ja, eerlijk zijn en ook naar mij willen luisteren en ik ook naar hen. En dat is toch een soort band die je opbouwt met elkaar. Ja. Dus dat vind ik heel jammer. Eh. Uh, maar het leuke is dat uh, uh, ik stop ermee om ruimte te maken voor nieuwe dingen, ja. voor nieuwe projecten waar ik nog niet veel over kan zeggen. Maar dat zijn ook droomprojecten weer, dus het was een droompje om twee jaar lang uh, zaterdagnacht hier te mogen zitten en uh, fijne muziek te mogen draaien en fijn te mogen praten. Ja. En nu dan weer een nieuwe droom. En het is ook wel op een gegeven moment een keer klaar. Ik bedoel, je zit zo lang. Bedoel, in de nacht is het... Ik uh, bedoel, je moet, als je uitzicht hebt op iets anders natuurlijk. Hè, ik heb dat niet. Maar als je denkt van... Oké, okay, ik kan ook andere dingen. Dan is het heel goed om ook op een gegeven moment weer wat anders te gaan doen. Natuurlijk na twee jaar tijd in de nacht. Toch? Ja. Vind ik ja. heel normaal. Heel ja. gezond ook wel. Ja. Uh, voor het is ook vond. logisch dat ja. je... Nou ja, op zoek blijft naar nieuwe uitdagingen voor jezelf. En ja. niet dat dit geen uitdaging is, maar... Ja, je mag ook kiezen in het leven. Ja. In jouw vertrek sleur jij Angelique ook mee. Uh, leuk is dat. <laughs> ja. Die, en ik kan me wel herinneren, vorig jaar zat ik hier ook met Angelique. Toen was, dat was in december, want uh, university is een, beetje, is een beetje veranderd qua opzet. Dat duurt iets korter. En vorig jaar, december, hadden we eigenlijk precies zo'n uitzending... met een uh, snotterende Angelique. En, uh, <laughs> en Angelique Snotterend zei, vanwege verkoudheid of echt van vanwege nee. de tranen? Even verkoudheid. Ja, ook. en vermoeidheid ook door Sirius de Quest geloof ik, toen. Zo, ja. ja. Dat was ook... heftig. Uh, ja. En, uh, maar Angelique is zeg maar elke maand een keer een nou, afscheidsaflevering van Angelique uh, die voorbij komt en zo. Dus, dus, oh, ja. dus zo voelt dat altijd op een of andere manier. Maar jij gaat, uh, wat ga jij doen? 6. Ik ga naar radio 6. Ja. Daar zit ik al, daar ga ik meer doen, ja. daar blijf ik. Ja. Dus als je Angelique wil horen, uh, en je, normaal gesproken belde je natuurlijk altijd, maar dan uh, moet je radio 6 maar even aanzetten en dan, uh, dan hoor je Angelique. Ja. Denk, denk jullie allemaal allebei even een glas champagne mee? Nou, graag. Nou, nou dan gaan we dan, want het is uh, de allerlaatste aflevering van uh, University 2012. Het is een beetje een raadseizoen. We begonnen in. Uh, mm, januari. januari. Januari, Heel goed, dankjewel, René. En, uh, en eindigen nu in september. En maandag, dan staan er alweer uh, zes nieuwe university's te trappelen om uh, dit programma te gaan maken. Dus dat is wel een beetje raar eigenlijk altijd, maar daarom doen we altijd een soort afscheidsaflevering. Dan gaan we napraten en al die reportages die ze gemaakt oh, hebben, wat leuk. die gaan we dan weer uh, draaien. En we draaien alleen maar muziek uh, uitgekozen door uh, de feutjes zelf, dus uh, allemaal van dat soort dingen. Uh, en we doen even een kort voorstelrondje, want de meeste mensen kennen jullie wel, want die hebben allemaal gebeld natuurlijk ook naar 4-7. en die krijgen dan jullie aan de lijn, omdat jullie ook regie doen. Uh, maar even een kort voorstelrondje. Dan gaan we beginnen bij Wieke. Wieke. Goedemorgen. Goedemogel. Ik ben Wieke. Ik ben de aller, aller, allerjongste. En ik was altijd het meisje dat altijd giegelde aan de telefoon. Oh ja. Ja. <laughs> en ja. waar giegelde je dan over? Zo. Ja, al? ik ben gewoon een giegelmeisje. Er kwam van die ja gewoon mensen die dan dronken opbellen of zo. En dan moest ik altijd giegelen. Oh. Ja. En ook hele, positief, he? hele grove, boze mensen. Moet je daar ook om giegelen? Ja, eigenlijk wel. Okay, dat is maar het beste ook wat je kan bedenken, Heerlijk ik, toch? Dat vind ik echt een goede <laughs> uitgang. En... eh. Uh, uh, maar uh, jullie giechelen eigenlijk allemaal wel een beetje. Oh. Ja? Yeah? Ja. Nou, ja, René wil yeah. ja. ik niet giechelen. Je bent echt een boos. Ja. <laughs> ik giechel niet. Nou ja, ik ben wel een giechelaar, maar toch niet echt. <laughs> nee. Nou, vertel voor ah. jezelf René. Ja, ik uh, ben het, uh, de oudste van de drie. En ik, uh, ik mag met trots zeggen dat ik uit Brabant kom. Jullie yeah. kennen mij van de reportage met de, de zachte G. Yeah. Maar de oudste klinkt ook meteen wil, je bent, 22, nee. toch? Ja, één jaar ouder dan als... So. Een... Ja, ja, maar wel echt. Wie maar... nou, is echt de jongste. We maken meteen een verschil. Dat is ook zo. Dat maar is de, zo. De, de tijd dat je jezelf omschreef als de oudste en dat je 21 was. Uh, ja. Voor sommige mensen aan deze tafel is dat liger, ook liger, erg lang, liger, lang geleden Ik ben erg ver achterin, zo. Ja. Wow. En Nathalie, nou dan ben jij de middelste, denk ik. Ik ben de middelste, inderdaad. Ik ben Nathalie. En je kent mij van. Binnen en backstage. Oh ja. Want ja. Uh, dan hoor ik altijd achteraf dat ik zo'n schattig stemmetje heb als ik dat voorlees. Ja, dat is ook wel een beetje de gigo hoor, vind ik altijd. Ja, je ja, hebt zelfs in je Facebook- of in je Twitter-profiel hihi staan, volgens mij. Nee, uh, joh, in je, in je bio. Nee. ik Volgens mij het... wel. Nee, dat is niet waar. Zoek maar op. Oké, dan ga ik niet doen als jij zegt, dan geloof ik dat wel. Maar ik zal nog even giggelen. Ja, wel een beetje giechel. Nou, en dan... Jullie zijn nu al... We gaan zo meteen praten over wat jullie allemaal hebben gedaan... en hoe het kwam en waarom jullie ooit hebben aangemaakt... voor Biennium University. En hoe het is geweest en wat het mooiste was... en wat het minst mooiste was. Maar toch kijken jullie ongetwijfeld een beetje met een soort van... ja, weet ik veel... Uh, angst en beven naar de toekomst. En, uh, mag, maar dat hoeft helemaal niet, want uh, Angelique weet precies hoe die toekomst eruit ziet. Angelique, ja. hoe ziet die toekomst oh, eruit? Je, je weg, en dan kom je weer terug. <laughs> nee, ja, het is uh, heel verschillend. Ik ben natuurlijk teruggekomen weer. Nou, nu ga ik weer weg, maar je weet nooit, misschien kom ik weer terug. Andere collega's van mij zijn ook blijven hangen. En andere zijn bij andere stations aan de slag gegaan. Dus ik zie een glansrijke toekomst voor jullie. Uh, yes! Zeker voor jullie. Ik moet zeggen, nou, ik heb die eigenlijk andere lichting meegemaakt. Dat niet. Mijn eigen lichting heb ik meegemaakt. En ik vind jullie allemaal wel heel talentvol. En ja, en, ja wat wil ik zeggen? Ja. Ja, jullie hebben heel veel doorzettingsvermogen, jullie werken hard. Kon ik niet van iedereen van mijn eigen lichting zeggen. <laughs> maar wel van jezelf. Dat dat je wel je van, je van mezelf, natuurlijk. <laughs> van mezelf. Maar daarom ja, ja, nou bleef ja. ze ook hangen. Dat is logisch, ja. toch? Ja, is het wel. En ik heb ook met heel veel plezier met jullie met hen gewerkt, eigenlijk. Ja, dat jij. ja. ja. ja. ja. Dat We gaan champagne drinken erop, jongens. Yes. Yes. ja. ja. Lekker. Zit hij zo met die fles zo de hele tijd? Twee. Nou, daar gaat hij. Eén. Ja! Nou, nou, jongens. Ja. Ja. En altijd. Kom ja, maar goed, hoor. Kijk, gewoon beschaafd plopje gaat te worden. Nee, zo'n echte ja. bam. Ja, nee, het schoon mee. Doe ja. het dak. Nee, dan, morgen <laughs> zit, uh, zit Lara hier weer en die, uh, die wordt boedend. En gaat hij hoor. Je nah. Jeetje, anti-klima. Jongens, niet zo... Wat uh, <lacht> een onzin, onzin, onzin, onzin. Maar, maar nu ga je zeker ook vertellen dat je geen mannelijke strippers hebt gehuurd. voor Ik heb... <lacht> <film. lacht> Wat is het toch een teleurstelling? Of ga het zelf doen? <lacht> ik, uh, ja, vast. <lacht> nee, ik heb wel mannelijke hey, strippers jij, gehuurd, Antie. maar die, uh, die, uh, die hebben we afgebeeld vanmorgen. Dus, uh, helaas. Uh, we hebben muziek, uh, die, dat is van, uh, van uh, de universities. Dat hebben jullie allemaal uitgekozen, jongens. Alleen uh, uh, de eerste plaat... Het is ook volgens mij een beetje traditiegetrouw. En als het nog niet zo is, dan uh, kunnen we dat vanaf nu wel doen. Maar volgens mij hebben we het vorig jaar ook gedaan. Maar dat kan Angelique misschien bevestigen. Is uh, Today's Tonight van Jack Pignatti. Hebben we vorig jaar toch ook gedaan? Ja. Ik? Ja, ja, dacht ik al. Ja. Jack Pignatti is uh, de openingstune van, uh, van dit programma. En daar wordt ook uh, het hele jaar door uh, flink om gevraagd. Maar we kunnen hem natuurlijk niet elke week draaien. dat zou een beetje raar zijn ja. en zo. Maar daar trappen we mee af. Today's Tonight van uh, Jack Pignatti. zeg je, dan ben je toch een routinee met die champagne. Ja en gewoon lekker uitschenken, helemaal niks dan dan moet je een beetje beschaafd mee omgaan vind ik <laughs> altijd. Ja, ja ik vind echt dat geproppen in de lucht en zo, we zit geen barbarie hier. Kom nou. Hoe hard? Ja. <laughs> Jack pia 1. En Tonight's Today is de tune van dit programma en uh, nou, dan zal hij ook altijd blijven. Dus wat dat betreft uh, hoor je hem vast nog wel een keer voorbij komen. <laughs> die man verdient de geld door ons. Uh, goed, we gaan proosten jongens. We hebben geen uh, kling, want uh, het zijn allemaal bekertjes. Het is natuurlijk wel low budget in de nacht allemaal. Als je liep het even de kling. Nou, op een mooie twee jaar sowieso, zou ik zeggen. Toch, hè? Uh, mooi mooie twee jaar lust, combinatie programma. En op een, uh, op een uh, mooi seizoen, BNN University. Oké, okay, allemaal even klinken. Klinken, en, en proost. En, en dat de toekomst oogverblindend mooi zal zijn. Ja. Proost. Kling. Ja, dat was en, en emotje ben je een emotje ja, bij jou een beetje. Ja, ik ben een totale... Het is over huilen, of lachen, over woede. Er zit eigenlijk verder niks tussen. Ja, je ja, kan, wel, kan wel van dit soort dingen... Zou jij wel alsnog we even doorgaan, dan, dan kom je wel in tranen. Ja. Nou. Als ik hier tot vijf uur zit, dan, oh ja. dan, dan uh, moet ik wel uh, moet je worden. Om, om allerhande dingetjes janken. Ja. <lacht> nou goed, laten we dat proberen te voorkomen. <lacht> uh, Oké, okay, we gaan het hebben over University. Uh, dat begon allemaal in uh, december, toen waren de selectiedagen. En uh, wat ik echt het allergrappigste, het allerleukste van die selectiedagen vond, is dat er nee door de tafel heen zakte. <lacht> nee! Uh, leg allereerst even uit, oh nee, Wieke leg even uit, wat, is, wat zijn die selectiedagen? Uh, nou, er, is een, er worden heel veel aanmeldingen komen er binnen bij BNN. Iedereen wil natuurlijk bij BNN University zitten, laten we eerlijk zijn. En dan wordt daar dan weer een selectie uitgemaakt. En die worden dan uitgenodigd op de redactie van BNN zelf. En we uh, werden verdeeld in twee groepen geloof ik, ja, twee avonden. Ja, over twee avonden werden we verdeeld. Oh, ja. En uh, op die avond krijg je eigenlijk allerlei opdrachten, echt van jezelf voorstellen tot een uitzending maken, tot kranten, nieuwsberichten maken, tot van alles en nog wat. Ja. En ik zat toevallig in de groep van René. <laughs> Dat is een legendarisch momentje. Ja. ja, want we waren dus bezig met volgens mij een soort van krantenopdrachten. Wat was het? Uh, ja. ja, nou ja, we waren volgens mij net uh, de show aan het maken. Want, ja. want je moest ook als opdracht uiteindelijk een show maken op BNN.fm. Het, uh, het digitale radiostation van BNN. Uh -huh. En ik was in al mijn enthousiasme... We hebben op de BNN-redactie uh, gewoon een hele mooie, grote, glazen tafel staan. Heel duur ding. Die, die speciaal is gemaakt voor BNN. Ja. Vooral radio, want er zijn het is dus gemaakt van allerlei LP-platen. Heeft nou, Bart ik... zelf nog uitgefiguurzaam? <laughs> echt hoor. Nou, In al mijn enthousiasme ging ik uh, dus met echt met één elleboog. Niet meer. <laughs> Leunde ik erop en ik hoorde ik... denk nee. Ik, ik zou bij <laughs> andere mensen kijken, weet je wel. Dat was jij zeker. En het maakte ze dat naast me. Zo, oh, moet je kijken? En echt gewoon over de wassen. Echt heel die die, plaat, die glazen plaat was gewoon stuk. Ja, en die glazen plaat was ook natuurlijk op maat gezaagd. Hè? Dat was ook ja. uh, dat hij precies zo in die, in die rare Door Bart. vorm. Hè? Door Barte ook, inderdaad. Die had dan zelf allemaal nog geglasblaast ook. <laughs> ik dacht echt bij BNN University, doei. Ja, <laughs> dat was mooi. Ja, dat was wel vervelend, toch voor je? Want iedereen lachte natuurlijk. Oh, oh, ja, die, iedereen kreeg, grappen maken. iedereen was al zenuwachtig en had wel rode wangetjes. <laughs> ik had een rode kop en toen werd ik paars ongeveer. Ik oh, no. <laughs> weet ja. Maar uh, ja, er was even scheisse, maar daarna dacht ik van ja. Maar aan de andere kant, het is misschien niet zo leuk om her aan herinnerd te worden, maar je staat dan wel, je hebt wel een soort van indruk achtergelaten. Van, oh ja, dat was het meisje die die tafel kapot maakte. Ja, nou, je... dat kan ik beter aan jou vragen. Ja, nee, maar daar werd nog wel even over nagepraat. Maar niet heel erg, want dat kan gebeuren toch. Ja, Je staat door de tafel heen. Ja. Maar weten jullie eigenlijk waarom jullie zijn uitgekozen? Nee, dat en is ons nooit en dat verteld. En, en wat er bijzonder is aan jullie, want komen er honderden mensen, duizenden mensen op af. Sarada, ik vind dit een mooi moment om het <laughs> Luc te vragen. Ja, ik was daar wel bij, maar ik weet niet meer precies. Want iedereen, hoe dat dan gaat, is dat er dan een, een flinke team is. Ook heel intimiderend, lijkt mij zo. Ja. Uh, en we doen natuurlijk expres, dat is gewoon lachen. Natuurlijk. Iedereen wil ook bij zijn <laughs> en zo. En, uh, um, en uh, nee, dan, dan, iedereen houdt dan de hele tijd mensen in de gaten gewoon. Maar niet per se op wat ze nou kunnen, maar gewoon op hoe ze zijn en zo. Ja, het is een soort, soort, soort auditie-sollicitatieronde is het. En ja, waarom dan jullie nou per se zijn uitgekozen, dat weet ik ook niet ik meer weet zo toch heel wel erg wel een goed. beetje kom op zeg. Nou nee, we waren, waren er wel snel, vrij snel uit. Oh. Dus er was wel een groepje, want we begonnen met uh, elf, geloof ik hè. Ja, ja oh we begonnen met negen. Was wat, en dan moest er moesten toen nog drie van afvallen ook. Want we wilden de zes overhouden. En, maar ik weet nog wel dat, uh, dat in ieder geval... Zeg maar, de, de, de top, uh, de top uh, negen was al wel vrij snel bekend. En toen wilden we eigenlijk zeggen... Ja, er moesten nog drie vanaf. Want toen dachten we, weet je wat, dan doen we de negen... En dan kan er al, kunnen er altijd nog drie afvallen na de eerste week. Dat is een soort introductieweek is dat. Ja, ja. en als je daar niet uh, sterft... Uh, ja, of... ja, ja, ja, ja, precies. Nou nee, ja, maar dat kan natuurlijk. Dat je dan, dus het is wel een heftige uh, procedure. En daarom vind ik ook altijd dat, dat als je uh, university doet... Uh, en dat je uh, ten eerste echt heel, dat BNN heel blij met je mag zijn. Want je dan kennelijk hoort tot de top zes van al die honderden aanmeldingen die naar binnen zijn gekomen. Maar dat je ook zelf heel blij mag zijn dat je bij university uh, mag. Ja. Want uh, uh, het is echt een toffe kant. Ja. Super vet om te doen. Maar kan je dan wel vertellen, Luc, je kan dan niet specifiek tegen de dames zeggen... Maar ook uh, omdat het is... ik het gewoon niet meer zo goed weet hoor. Dus Nee, anders nee, had nee, ik nee, het dat gezegd. is oké. Okay. Ja. Ja. Die, die champagne ja. is oké. Okay. Maar kan je ook vertellen waar, waar mensen dan, zonder hun naam te noemen, waar je echt op kan afvallen bij BNM? W wanneer, uh... wanneer denkt die groep die jullie behoort, die de feuten beoordeelt, nou collectief van... Uh, ja. Die in elk geval niet. Wat moet je niet doen? Maar dat, dat, zeg maar, dat hebben we nooit zo heel erg. Want ze zijn al... De, als je op de selectiedag mag komen, dan ben je eigenlijk al uitgekozen... op, op je creatieve... Je hebt een soort, soort opdracht moeten doen... Wa waarin je nog even wat creativiteit hebt moeten tonen. Mm -hmm. uh, en en, en dat, da daardoor blijkt altijd al wel... Zeg maar, iedereen die er komt, die heeft altijd wel wat. Dus, dus, uh, als ja, je maar je de... stuurt toch... Je zegt, we waren er best snel uit. Ja. Uit die negen. Ja. Dus jullie hebben ook met enig gemak... De rest? De rest wel weggestemd. Kant, ja. Ja, ja, ja, aan de ja. kant gezet. Ja, maar dat, uh, dat, uh, je hebt wel gewoon een gevoel bij mensen, denk ik, dat ze passen bij BNN. En, uh, en ik werk nu vijf jaar bij BNN, dus dan denk ik van nou, dan zou ik wel een beetje weten hoe, wat, wat BNN moet zijn. En dan hoef je helemaal niet per se een norm rol of zo te wezen. Want men, mensen denken altijd dat je dan heel veel moet gaan drinken en, uh, en weet ik veel wat en zo. Champagne. Ja, maar dat slaat helemaal nergens op. Want uh, daar ben ik zelf ook niet helemaal niet. Ik, bedoel, ik, ik, ik gebruik nooit drugs bijvoorbeeld of zo. Het is niet eens een sekslied. Ja. We net nee, ja, ja, precies. Nou, maar mensen denken dat altijd. Dat, dat, dat, dat dan BNN is. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Je moet gewoon BNN betekent gewoon dat je, dat je weet ik veel... Uh, Spontaan. Uh, nou ja, zelf, zelf dingen beslist en zo. En als jij uh, maar ja, bij BNN Today iemand op de redactie die dronk geen alcohol. Nou, die werd altijd uitgelachen natuurlijk, maar die zei altijd dikke middelvinger. Ik, ik doe dat niet. Dus dan dan was spontaan en autonoom. Ja, en, ja, en voor, ja, voor jezelf en lef en dat soort dingen, dat is dan, ja, dat, die selectie wordt dan een beetje gemaakt zo. Van wie heeft dat het meest, van die ja, grote ja. groep selectiemensen? Ja, ja. Dus als, uh, als jouw reactie op uh, een, uh, overweldigende, uh, nou ja, een overweldigende middag is dat je in je gepeste meisjeshouding in een hoek <laughs> gaat staan... <laughs> Schoudertjes voorover. Nou ja, je moet natuurlijk je moet wel uitstralen dat je plezier hebt in het leven ofzo, maar dat, okay. doet, dat doen de meeste mensen wel. Lust for life. Ja, ja. Wieke wil dat graag. Ja, want uh, jij hebt nu acht doen. maanden met <laughs> ons aangekeken, ja. maar kan je dan wel zeggen waarom wij drie dan wel bij BNN passen? Of gaan wij dan? Ja, nee. Ja, nee. Uh, God, vorig jaar ja. kreeg ik ook nog niet kutvragen. Ja, nou, ik denk omdat sowieso, omdat jullie. Uh, uh, ik denk van, want we zijn dus begonnen met, met, uh, met zes of zeven. Zes, zes, zes. zes ja. Uiteindelijk viel er nog iemand af. Ja, Dennis, ja. Oh, ja, ja, Dominique ja, ja. en Matthijs. Ja, precies, die zijn afgevallen inderdaad. Ja. En, uh, en Stefan is natuurlijk ook nog afgevallen aan het begin al. Ja, Shamila ja, en, ja, en Tekla. Ja, ja precies. Dus we ze begonnen, ze begonnen toch met 9, jongens. Dat ben ik nog gek. Ja, en dan ja, naar dan, ja. Nou ja, dan, Jezus. Is dit gewoon tijd te rekken nee. om na te denken? Nee, maar, nee, nee. Maar uh, ik denk dat het een beetje een combinatie is tussen, uh, tussen er heel veel plezier in hebben en heel hard voor willen werken. Maar ook wel, uh, ook wel uh, de lekker tegenin durven te gaan. Dus. Uh, uh, ik heb heel vaak gehad dat ik een plaat wilde draaien, bijvoorbeeld. René deed dat bijvoorbeeld best wel vaak. Dan wilde ik een plaat draaien? Dat zet ik dan in een systeem. En René zag dat dan aan haar kant van de regie ook. En dan was drie seconden later was dat plaatje weer gedelete. We Had ze gewoon een plaatje uitgezet en dan zette ze er zelf R. Kelly in of zo. Art ja, nee, uh, Kelly? Of oh, ik voor wie. Uh, de, goed uh, zo hoor. Ja. ja, toch? Je hebt er als R. Kelly erin gezet nee, ook. Echt niet? Ja, kan wel. In kabadoe. Maar dat is heel iets anders. Maar ja. ja, maar zoiets zo, zo, zo zeg maar. Dat, uh, maar dat vond ik altijd wel leuk. En ook de. Um, uh, dat ik, ik hoef me niet verschrikkelijk voor zorgen te maken voor de uitzending. Ik ging meestal rond, tijdens de sportszomer was ik hier aan het werk, maar dan belde ik rond woensdag eens een keertje om te kijken hoe het was. En, uh, en dan hadden ze zich, uh, zichzelf al bedrogen. Nou, dan hadden ze, waarschijnlijk, hadden ze meestal uh, aan het einde al een paar vrijdagen aan zichzelf uitgedeeld. Ja, oh, okay. zou dat dat Ik werk maandag, dinsdag, Ja, ja. Donderdagochtend. ja, ja, ja Precies, dus dat, uh, ja, dat vond ik wel grappig. Nou, dat is, dat is het mij een beetje. Maar ja, specifiek kun je dat ook niet echt zeggen natuurlijk. Waarom kun je dat niet iemand... zeggen? Nou ja, nee, maar ik bedoel, meer specifiek kun je niet echt zeggen van waarom past iemand bij BNN. Dat is meer gewoon... Oh, okay, een maar beetje... de vraag was, waarom wij drieën? Ja, nou daarom. Vanwege die redenen. Oké. Okay. Ja. Een eigenzinnigheid. <laughs> dus. Mag ik weer een vraag stellen misschien? Of... <laughs> je vind Je het niet leuk op de te Jawel, nee. Nou, dat is elk jaar weer, maar dat het als zo vroeg in het programma is. <laughs> <laughs> nou, we kunnen nog een rondje doen als jullie nog meer vragen hebben. Ma nee? Jij, bent. Jij mag, hoor. <laughs> okay. Waarom hebben jullie aangemeld voor de uh, uh, university? Nathalie. Omdat ik uh, heel veel zin had om gewoon heel veel dingen uh, in de praktijk te gaan leren. Ik zat op de school van journalistiek, waar ik nog steeds op zit. En uh, het was allemaal leuk met theorie en radio. Dat uh, had ik dan één blok. En dan had ik één radio-uitzending gemaakt aan het eind van dat blok. En ik wilde gewoon heel graag gewoon, uh, allemaal dingen gewoon ook gaan doen. En uh, dat kon bij a University. Ja. ja, daarom. Dat is een goede ja, reden. Ja, Had je daar toen ook al zo over nagedacht of is dat later gekomen dat je dacht... Uh, of had je het in je hoofd van, oké, okay, daarom en daarom en dan ga ik me nu aanmelden? Ja. ja. Oké. Okay. Maar ik had me al een keer eerder aangemeld, maar toen was ik niet door. Oh, waarom niet? Omdat ik, uh, nou toen had ik vijver. Dus toen... Uh, oh ja. ja, ja daar niet hebben wij een broertje door. Toen kon je met niemand tongen. Ja. Ja. Ja. ja. ja, dan ja, ja was je toen op de selectiedag ook? Nee, toen was ik tot de fotoronde. Oh, maar? Ja. Toen wilde je in slaapwezen de foto. Ja. <laughs> nee, toen dacht ik, ja, ik kan het nu wel doorgaan... maar ik kan uh, eigenlijk maar uh, twee uur per dag echt uh, oh, dingen doen. Dus ja. dat heeft niet zoveel zin. Ja, precies. Nee. Ja. Wat een teleurstelling wel op zo'n moment, hè? Ja, heel erg. Denk ik. Ja. Dan ja. heb je er zo naartoe geleefd... en dan krijg je de kans en dan word je nog uitgenodigd ook... en dan zegt je lijf gewoon... Nee. Eh. Ja. Dat ja. heel naar. Dat ja, maar eerlijk, naar. Ja, ja, ja. het is echt zo'n studentenziekte, is het zo? mm -hmm. ja, ja, ja. dat is Hoe kan dat eigenlijk? Ja, omdat je Komt. veel tonkers oké, oh, oh, okay, is dat het. <laughs> uh, Wieke, waarom heb jij je aangemeld? Nou, ik ben, was gewoon een beetje een naïef klein kind en ik zag dat uh, voorbij komen. En bij ons op school heb ik het ook een paar keer, ik zat ook op de school journalistiek, ik heb hmm. het ook een paar keer voorbij horen komen. En ik was altijd wel radiofan, maar ik had er nog nooit zelf iets mee gedaan op twee uurtjes uh, radioles bij ons op school uh, na. Mm -hmm. Dus ik dacht eigenlijk gewoon als enige kansloze reden waarom niet? Ja. Ga nou, gewoon inschrijven. Was je, je, je toen ja. net begonnen met het opleiding? Nee. Toen of had, had je... ik uh, had ik net mijn eerste jaar afgerond. Oh ja, je zit nu in het tweede jaar. Ja. Een soort van. Soort. Nou, ja. Ja, ik ben uitgeschreven. <laughs> ja, oké. Okay, nou, daar gaan we Low later problem. nog over ja. praten. Ja. Oké. Okay, nou, waarom niet? Dan nou, goede reden. En René? Mijn zusje die attendeerde bij mij op een advertentie van BNN University. Ik kende het niet eens. Mm -hmm. En ze zeiden: Nee, dit moet jij doen. Dit past mm -hmm. gewoon helemaal bij jou. En toen was ik even gaan kijken. En ik ben wel altijd zo'n springert geweest. Ik, ik kan niet alleen opleiding doen of alleen één dingetje. Dus ik moet allemaal dingen ernaast doen. En ze dacht: Yes, dit is een uitdaging. Oei. <laughs> en het lukte. Eerste ronde. En ja. de tweede ronde ook. Ja, en, twe en derde ronde. In die tweede ronde is dan, dan een fotoopdracht, <laughs> ja, toch? Ja. Ja. ja. Wat voor foto's hebben jullie gemaakt? <laughs> Dus Het is een van de even. goede eigenschappen en een van de slechte. Je ja. moest dus je dan een beetje creatief in beeld brengen. En daar kon je ook nog op afgerekend worden. Van jezelf? Of van ja, van jezelf. Okay. Ja. Ja. Oh. Dat hadden wij niet hoor. in licht. Hadden jullie geen foto opdracht? Nee, we hadden ja. een voicemail opdracht. Oh, ja. Wat okay, is dat? Ja, we Ja, moesten, ja, ja reportages ja. inspreken op een voicemail van BNN binnen <laughs> één minuut. Oh, oh nou. lach. En wat dus had jij ingesproken? Ik had er negen, bijvoorbeeld eentje dat ik in de mist reed en toen ging ik de mist omschrijven. Oh, mooi! Mooi ja, diep zeggen. Ja. Ja. Ja, jij bent voor de inhoud aangegaan. Ja, ja, ja, Iemand moet het doen. Ik vond het wel spannend, want ik had eigenlijk een, hal, een foto, een half filmpje ingestuurd. Ja? En ik had het nog echt nog eventjes nagemaild: Wacht dit ook? Want maar wat ik, had je als eigenschap dan? Uh, ongeduldig. En dat had je in een filmpje gestopt? Nou, het is een fotofilmpje. Dus eigenlijk, dan zie je mij uh, in een foto, maar alleen de klok zag je bewegen. Dus je zag oh. de wijzer van de klok wel wow. tikken. Dus ik dacht van, Fantastiek oh, zeg. Hey, jeetje. Hé. Hey. Hey. Ja. <laughs> Goh. Ja. ja. En wat stond erop dan? De FD niet? Oh, dat was ongeduldig. Oh, dat was ongeduldig, oh, dat was ongeduldig. Ja, ja. Ja, ja. En die andere? Die was een beetje mislukt. <laughs> uh, dat was brutaal. Ja. En daar had ik een beetje hondsbrutaal van gemaakt. En uh, een vriend van mij die fotografeert. En we hadden toen echt een... Echt twee uur lang zijn hond van hem thuis laten springen. Ja. Zodat ze weer in een goede positie oh, hadden. Oh, zielig. Nou, hij viel wel mee. Het was oh. niet erg. We lieten hem zo springen zo om naar een brokje te happen, weet je wel. Oh, ja. En dan mijn kop werd er op gefotoshopt, maar ik leek meer op een schaap dan op een. <lacht> wat een rare foto. <lacht> <lacht> ik zou dan nou ook Goed. hebben uitgenodigd. Gaan even kijken Kijk wie er allemaal ja. lood zo'n foto bedenkt. Ja. Ja. Het ergste was, ik kwam toen met die selectieavond. Het eerste wat. wat Frank, een van de begeleiders van BNN University, vroeg: Was kun je blaffen? Dus ik denk: Oh, hij heeft het gezien. Maar het ging erover: wel, uh, Wat is je lievelingsdier? Of waar, welk dier zou je willen zijn als je geen mens was? had ik heel snel een hond in. Oh, ja, <laughs> dat denk, oh. staat natuurlijk in jouw gedachten nog: Die hond. <laughs> dat is het eerste wat in me opkwam. <laughs> uh, Wieken. Wat is er? Wat, welke foto ja, heb jij Welke foto ik? Ik had uh, als slechte eigenschap volgens mij dat ik een beetje ongemakkelijk ben. Of dat ik vaak van die ongemakkelijke situaties heb. Ja. Ik vind dat redelijk charmant als ja? iemand een beetje awkward is. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, volgens mij had ik een charmant. foto dat ik eh, zeg maar zo uit de wc-deur kwam. En dan zo'n wc-papiertje nog zo in je rok zit. En mijn hak brak af in de foto, zag je ook. Er waren iets van vier awkward dingen in één foto gepropt geloof ik. Mm -hmm. En die andere durf ik eigenlijk niet meer te zeggen. Oh. zou ik wow. eigenlijk niet weten. Okay. Nee, nee, ga ik nog even over nadenken. Ja. Het ik had als eigenschap dat ik heel erg onhandig en chaotisch ben en ik, zat, uh, ik had toen toevallig mijn enkelbanden gescheurd, dus ik zat op, met gips op de bank en de koffie viel om en alle ja, maar altijd ook met die aanmeldings, hè? Ja. Ben je ja. Keer, ben je ziet, de andere keer je, scheur je je enkelbanden. Ja, dat is dus mijn slechte eigenschap, dat ik een beetje onhandig ben. Ja, ja. dat blijkt dan wel inderdaad, ja. Okay. ja. Uh, we zitten al op de, op de helft van het eerste uur, we gaan een plaatje draaien en uh, dat is door jullie uitgekozen en ik heb eigenlijk niks klaarstaan, dus uh, ja, wie, wie mag eerst, dat mag jullie lekker zelf uitkiezen als eerste staan? Ja, weet ik veel. Ik zie eerst nat, zie ik staan, en a t h Dat ben uh, ik. Ja. Dat is nat. Er staat toch een plaatje achter? Ja, ja, ja, nee, maar wat, wat wil je horen? Okay. Ik wil wel uh, Gavin de Grow met Chemical Party. Want chemical party. Moet ik moet meteen uitleggen waarom. Ja, graag. Nou, uh, we zaten hier acht maanden geleden ook in de studio en toen waren we nog met z'n negenen dus. Dat was na die eerste week dat we met z'n allen met z'n negenen waren, dat er nog drie moesten afvallen, hadden we ook een 4 uitzending. Yeah. Toen moest iedereen een plaatje uitkiezen die ze wilden draaien in de uitzending. En um, ik heb dat plaatje gekozen. Dus oh. om... <laughs> nou, dat is leuk dat je dat vraagt. <laughs> <laughs> dus een beetje, het wordt een beetje ingewikkeld, als verhaal. Hoor, oh, ja? nu. Maar tijdens de selectieavond hadden we dus ook weer een uitzending. En toen moesten we ook één plaat draaien. En dat was die plaat. Oké. Okay. Dus die staat nog in jouw gedachten. Dus die plaat, die, als ik die plaat hoor, dan denk ik gewoon aan BNN University en aan 4.7. Nou, mooi gedacht. Chemical Party, Gavin DeGraw. Here at the party, everyone's happy, everyone's high. Get struck by lightning, who we would feel it, who we he could heal it, who you would try Chemical party, the bird down. It's not the walls. It's not this town. You're Een uh, liedje uitgekozen door Nathalie, omdat het zo ontzettend goed bij een in university past. Chemical party. Ja, toch? Dat is toch zo? Ja, ja ik zeker. Kan net zeggen, ja. Je zegt het een beetje sarcastisch. Nee, maar zo bedoelde ik het niet. Oh, okay. zo, bedoelde ik het, nou, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Oké. Okay. Uh, nou, toen hadden we uh, de aanmelding gehad en de selectiedag en uh, uh, jullie moesten uh, wachten. Hoe uh, was dat, het wachten? Want dan krijg je, duurt even een dag volgens mij hè, voordat je dan uh, nou, door... Half een halve ja? week. Halve week, half ja, een half week ja? Wauw. Ja. Voordat je te horen krijgt of je door mag. Ja, ja. ja dat was wel pittig, vond ik. Want hadden jullie er toen op verheugd, na die selectiedag? Dat je dacht dat het ging lukken? Ja. Ik was er niet zo zeker van. Ik ook, helemaal niet zeker. Waarom niet? Ik was zo zenuwachtig die avond en ik had echt knalrode kop en ik was zenuwachtig en ik had mijn eigen ideeën. Had. Ik zat helemaal af te kraken in de brainstormenvergadering. Nou, dat ging ik echt, waar? echt. Ja. Maar je ging dan vertellen wat je had bedacht. Nou, toen moest we moesten twee items voorbereiden. Je moest de krant lezen en dan kon je dan twee items uitkiezen. Ja. Dat weet ik nog heel goed, daar zat jij ook bij. Ja. En toen, uh, toen had ik twee ideeën. Eén was, vond ik wel heel leuk en de ander vond ik een beetje kut. Maar dat zei ik ook. Dus ik zei, nou, ik heb hier een beetje een kut idee, maar ik ga het nog <lacht> vertellen. En toen was er een redelijk. Wie was er ook? Iemand van Radio Wieke. Iemand Oh ja, die deed dat. Ja, Wieke van kom... Radio 1. andere Wieke. Ja, precies. Ja. Ja. Die, uh, die zei direct, zo ja, moet je natuurlijk niet beginnen. Nee. Maar jij was toen heel lief. Jij zei, nee, dat geeft helemaal niks. Hartstikke goed idee. Gauw. Oh, zei dat was er... zo, ja? Ja. En wel op die manier. Ja, oh, ja? ja. Huh. Dus dankzij mij ging je nog met een goed gevoel naar huis? Nou, dat is wel mee. Nou, maar, wel. Maar, <laughs> nou, ik had er wat er niet zeker van. Nee, zeker okay. niet. Nee? Niemand? Nee, niet echt. Nee, maar ik nee. kon het ook niet aflezen. Iedereen heeft zo'n pokerfeest op zo'n ja. avond. Dus je kan totaal niet zien ja. of je. Ja. En ik kan helemaal niet met mijn tafel die kapot ging. Nee, dat kan me wel voorstellen. <lacht> dat ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt: van, oh ja, ja oké, okay, okay, doei. Ik dacht echt: shit. Ja, ja, dus ze lachen luisteren. nu wel, maar ze denken dadelijk: van oh, gaan dadelijk even meteen de verzekering van een meisje bellen? Ja. <lacht> Hoe is het afgelopen eigenlijk? <lacht> ja, uiteindelijk heeft de, de secretaresse van Radio 1 mij gebeld: van ja, wil je toch eventjes je verzekering doorgeven? Hoef je zelf niks te betalen ook, maar het is een beetje duur. Ja. <lacht> er is nog steeds. Er is een nieuwe glasplaat trouwens nee, al gekomen. Ja, maar het is wel... Te lang betaald zo, ja, toch? het is wel betaald al, ja. Maar dat is okay. om via een belachelijke omweg, weet <laughs> ik wel. We hebben er niks mee te maken. Hè. Nee, heel goed, heel goed. Oké. Okay. Dus het duurde een paar dagen en uh, nou, dan krijg je een soort verlossend telefoontje, geloof ik. Hè? Een, uh, ja. Hoe was dat, Nathalie? Nou... Ik was toen toevallig uh, in een museum. Ja. Geen ja, je dacht. Met een uh, Turkse student. en moest ik daarheen voor een interview. Ja. Met school. Had je nog iets gebroken? of was je nee, nee. Snotterig. Nee, o, oh, maar helemaal goed. Oké, okay, alles is in Ja. Nou ja, behalve dan dat ik heel zenuwachtig was. En ik zat de hele tijd in Van Gogh Museum. Was de hele tijd om op mijn telefoon te kijken natuurlijk. Of ik niet al gebeld was. Ja. Toen uiteindelijk werd ik gebeld. En toen uh, deden ze natuurlijk heel lullig. Om eerst een beetje zo van. Ja, nou. Wie zal het zeggen? Ja. ja. Nou ja, zullen we het zeggen nu? Nou, doe jij het maar. Nee, ik doe het wel. Ja, heel flauw. Ja. Maar toen uiteindelijk uh, ging het goed. En ja. toen uh, heb ik wel even een vreugdedansje dansje. Ja, jij hebt je vreugdedansje dansje van het museum gedaan? Zeker. Ja. Een vreugdedansje. Je wilde mij ik niet zien hoor. <laughs> ik stond al housend, denk ik, in de kamer. <laughs> Dat is echt ernstig. Je organiseerde meteen je eigen reef. Ja. Ik, ik was bij mijn vriendje ja. thuis. En uh, toen ik het net hoorde, toen, uh, toen zette hij echt. Ik muziek op en ik ging schreeuwen uit het raam en met mijn armen wijd, een soort van fitnessoefeningen te okay. doen en springen. Okay. Ik was zo blij. Yeah. Ik was echt zo blij. En jij, Wieke? Ik zat uh, te lunchen met een vriendinnetje in een in soort uh, ja, restaurant, maar het was een beetje saai. Er dus ging een beetje zo'n killsweertje en iedereen was ook heel tussen jou en je vriendin. Nee, gewoon überhaupt in de zaak. Okay. Dus dat was een beetje ongemakkelijk al. Yeah. En toen werd ik dus gebeld en eerst je weet nog niet waarvoor je wordt gebeld. Dat kan natuurlijk ook slecht nieuws zijn. Ja. En ik weet nog dat ik toen heel hard ging schreeuwen. En toen kreeg ik een fles champagne van de Ober. Dat was wel heel lief. Oh ja, Om te vieren. Oh, ja, dat vond goed. ik wel heel lief. Een ja. fles? Ja. Jezus. Ja, die zag nou, er zo leuk uit. We hebben eindelijk spiering in het rost. <laughs> ja, je was blij dat dat gebeurt inderdaad. Ja, en toen kregen een flesje. Dat was heel lief. Uh, voordat we verder gaan praten, we hebben ook bellen. Je kunt bellen 0800-121 als je vragen hebt. Niet voor mij, want ik doe helemaal niks meer. Maar gewoon voor Nathalie, Wieke of René. Of allemaal tegelijk. En uh, nou, bel even in. En dan uh, gooien we je weer even in de wacht. En dan prikken we je er wel even bij. Uh, goedemorgen. Hallo. Hallo, met wie? Met Jasper uit Amsterdam. Hé hey Jasper! Hé hey Jasper! De... Ja, ja, ja. ja. Ik, heb... nee, nee, ik, ik, ik mis het woord Bart van BNN zo. Oh. Wat bedoel je? Nou, jullie zitten allemaal zo te proosten en te, te klinken. En allemaal hartstikke leuke verhalen. Maar het, het gaat toch om eigenlijk de founder die erover over gaat. Ja, maar je kunt niet de hele tijd alleen maar over Bart praten. Nou. Je mag er wel een klein stukje over doen. Ja, ik heb hem net al, net al genoemd. En ja, ben, maar dan, binnen dan kan een half je half gewoon uur. delen van en namens mij en namens, weet je? Ja, dat is waar. Maar kijk, maar de, heel, de hele universiteit is natuurlijk uh, is niet per se bedacht door Bart. Maar staat wel in het teken van Bart, namelijk talenten de, de kans geven om uh, toffe tv en radioprogramma's te maken. Dus ja, maar dat maar is, waar jullie omroepen op, op, ja, op staat. En weet je wat het is? In het, in, het, in het pand waar wij werken, dat ademt gewoon. Daar hangen overal schilderijen en foto's en dingen. En alles ademt daar Bart de Graaf. En, ja. en daar zijn wij heel blij en trots mee. En, uh, uh, uh, dus, dat, dus dat zit al, zeg maar... Je moet al dat, al, die, die zijn mentaliteit... moet je al een beetje in je bloed hebben zitten... wil je überhaupt bij BNN terecht kunnen komen. Ja. Dus dat komt helemaal goed, hoor. Maak je, je daar niet druk om, Jasper? Ik, ik wil toch, toch één keer, nog één keer zeggen, je kan een, een, een propellertje op je fiets zetten... en dan ga je harder tegen de wind in. Dat wil ik toch wel... Uh... <laughs> okay. okay. hey, Weet well. je, hey. hey. je dat nog? Nee. Oh, hadden toch eens een keer met de uitvindingen en zo. Leuke oh, dingen. Ja, ja, ja, dat was ook zo, ja. Ja. En toen kwam er een professor die zei, nou dat kan dus echt niet. Nou, ja. ze gaan de afsluitdijk met 45 kilometer per uur naar... Eh, ja, ik kan me herinneren inderdaad. Zurich, oh. of weet het daar? Ja. Hé hey Jasper, jij belde altijd hè? En dan kreeg jij eh, een van de, de, van, van de ladies aan de lijn, want die deed de regie. Wat vond je van hen? Nou ja, euh, ik kwam bijna nooit tot Sarai. Nee, ik had altijd het gevoel als ik door een, als ik door een soort pooier heen moest komen, een portier, van nee... <lacht> Ja. Ja, maar dat waren leuk. wij niet, Jasper. Wij waren van 4-7. Wat zeg je nu? Wij zijn niet van Sarayda, hè? We zijn van Luc. Ja, nee, ja, nee Godzijdank, Maar daarom kom ik er ook door. Oh, sorry. <lacht> ja, <lacht> maar <lacht> vond je ons wel leuk? Ja, ik vind het wel leuk, maar ik vind het zo, zo pijnlijk als ik als ik dan gewoon. Kijk, nu, dit is gewoon super, super. Bedoel, we, we, we leven in een land met 6 miljoen mensen. Die komen binnen 5 minuten gewoon in een uitzending hebben <lacht> <lacht> Ja, Ja, en terwijl er toch graadig mensen is in de wacht staan. Niet, maar is dat omdat we. Want jullie hadden die lead al uh, lekker lang uitgedraaid, dus er zijn we zo weinig luisteraars, Is de vakantie voorbij? Of? Nee, juist ja de vakantie is voorbij. Dus iedereen is weer terug. Dus dan, uh, dan staat alles weer roodgloeiend en zo. De vakantie hadden we wel echt uh, dat we dachten van nou, nou jongens, waar is iedereen? Maar ja, dat heb je soms. Hè. Nee, maar uh, laten we het ook even eens over Bart hebben af en toe, vind ik. Ja. Dat vind ik, ja. En, uh, Eigenlijk, ook, over, e ook over de extra bijdrage hè? en over de verkiezingen. Nou ja, ik wil niet vervelend worden. Ja, maar dat doen we dan later weer. Hè. Dit is dan de aflevering voor, un voor, voor University. Dus de uh, volgende week... Ja, dat, week, dat uh... doet Max uh, in nog. Uh, <laughs> geheugen, uh, Geheugengymnastiek. <laughs> ja. Zou we weer verder Jasper, dank hey, Jasper, dankjewel hè, voor je belletje. Ja, ik vind het leuk dat je opnam. Heel goed, tot later weer. Spreek je man. Dag jongen. Oh, oh, oh, oh. uh, vonden jullie het uh, leuk trouwens om met uh, de bellers, want dat was jullie taak vooral, tenminste in de, in de nacht dan. Zo, en, en, jullie werden dan als een soort van, uh, soort van uh, ja, eerst uh, regisseurs neergezet en dan in de nacht ben je regisseur dan... Nou, dan, dan screen je eigenlijk de belletjes. Nu hebben we geen screeners, dus als mensen willen bellen... dan kom je er makkelijk doorheen. Maar dan, dan ja, dat wordt, dat wordt er even opgenomen en dan maak, doe je even een gesprekje. En dan kijk je oké, okay, wat is het verhaal? En dan kijk je, oké, okay, hebben we dat verhaal al gehad? Of, of is dit een nieuwe invulling voor het programma? Ja. En zo ga je dan kijken wie dan uh, het door mag. Je bent eigenlijk een mm -hmm. soort van sluitposten... Uh, nou, of zoals je Jasper noemde, de pooien van het programma. <laughs> dat <Goed. laughs> vind ik wel een hele goede Die vraag. Die ja, jullie het? Uh, vonden jullie dat leuk? Uh, ja. Het selecteren. Ja, gewoon het werk in de nacht, zeg maar. En dan vond je van de luisteraar. Dat is ook wel belangrijk, natuurlijk. Wat zei. Nou, we hadden hele aardige luisteraars... en ook hele trouwe luisteraars... die elke week ook belden. En mm -hmm. dan ook zeiden van... Hey, Natalie, zit jij er? Of hey, nee, wat gezellig. Of wieken. Dat kan ook. Ja, maar dat gebeurt nee, niet zo vaak hoor. Dat is gezellig als met Wieke. <laughs> maar dat, dat vond ik echt heel leuk. En ik vond het ook vooral leuk, dat vertelde Natalie wel eens. Die maakte hele mooie reportages. En dat luisteraars dan ook echt belden om te vertellen... hey Nathalie, wat heb je ontzettend mooie reportages gemaakt. Ja. Dat, dat was echt wel heel leuk. Dat je gewoon ook merkt dat mensen naar je dingen luisteren... en dat, dat ze het leuk vinden. En dat ze dan ook nog eens laten weten. Dat was ja. echt uh, top. Ja. Ja. Maar ook wel eens dat ze het niet leuk vonden, toch? Dat heb je ook als je uh, luisteraar... Ja maar, dat, dat nou ja, maar je zit uiteindelijk ook in de nacht, tussen vier en zeven. Over het algemeen gaan mensen of naar bed om vanwege het stappen of drinken, weet ik veel. Ja. Of mensen staan net heel erg heel erg vroeg op en zijn net wakker. Ja, je kan natuurlijk ook wat chagrijnigere mensen krijgen. Maar dat hoort erbij, denk ik. Dat maakt niet uit. Nee. Nee? Maar heb je er nooit, want je je moet een beetje iedereen plezieren toch wel, hè? Je moet wel. Je moet wel mensen tevreden houden. En niet iedereen kan in de uitzending, dat is gewoon anders is de uitzending te vol zit, Dus dat is nou eenmaal zo. Maar uh, uh, vond je dat lastig dat je dan mensen moet zeggen van... nee, sorry, uh, bel volgende week even weer, want ze zitten vol. Of zo? Nou, dat zeg maar... moet je wel even leren aan het begin. Ja? Aan het begin denk je echt, shit, ja, natuurlijk wil je iedereen door dat programma induwen. Maar hm. dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Dus moet moet je even leren, maar daar heb je wel bepaalde zinnetjes voor of dan een tijdje merk je wel wat mensen leuk vinden om te horen en wat je zelf... Nee, je meent het ook ja. wel natuurlijk, ja. maar dat je wel gewoon eerlijk zegt van ja, sorry, maar we zitten even vol, maar bel volgende week gewoon nog een ja. keer. Of ja. we schrijven mm -hmm. je nummer op en we bellen je terug. Of... Nou, poëtjes, uh, <lacht> <lacht> welk liedje was het? Van Liana Le was, geloof ik, hè? Welke ja. was dat weer? Ik ben Is Your even kwijt Ja. Wacht even, moet ik even zoeken. Uh, wie heeft mij uitgekozen? Ja, wil Ik wilde wel heel graag horen, ja. Ik vind het echt zo te gekke muziek. <lacht> Ik hoorde het uh, even een paar weken. De laatste keer dat ik uh, in mijn eentje regie deed met jou, toen hoorde ik hem uh, in de auto op weg naar 4-7. Hoorde ik dit nummer? Mm -hmm. En uh, toen dacht ik: Jezus, wie is dit? En ik, dus gewoon één hand van het sturen verhalen, mijn telefoon in mijn tas zoeken en shazam. <laughs> shazam, ja, is, is, sh is uh, dat, dat je telefoon het nummer herkent wat er bijvoorbeeld op de radio wordt gedraaid of uh, ergens in de kroeg wordt oh, gedraaid. Ja. Yeah. En ik moest weten wie die chick was. Oké, okay, gewoon omdat je het vette plaat vond. Zeker weten. Maar heel het album is vet hoor. Ja, Zeker het te weten. Dat is gek, hè? Dat ja, vind ik ook inderdaad. Stevie Wonder en Prince die volgen haar dus ook, hè? Heel, uh, heel de tourlang. Ook dag op Twitter. Oh, ja, ja, ik dacht ook. Ja. Nee. Het nee. gaat net iets beter. Liam Lavas. Ik vond mezelf in een second. I found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen. But I found myself in a second-hand guitar So I've just got to know I truly have to know So you've got to let me know It's your love Making up for once to come Got so hot in the city That I forgot everything I was looking for Made my way.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 Wieken wanhopig probeert een laag te zetten, dat gaat niet lukken hoor. Ja, het is, oh, je het? Hier, nou, is je altijd warm in deze studio. Dus op een of andere manier is er, was, er is wat stuk of zo hier. Ja, ik oh. ja, weet het ook niet. PNN 47 Luc Ickink. Goedemorgen, en uh, de rest ook trouwens. Uh, niet alleen Luc Kink, maar ook Pieke uh, Eschen. Ik weet het eigenlijk niet nog steeds niet goed hoe je het moet Nee, naam ik kan moet, het gewoon hè? heel ordinair Gewoon Essendo. Maar ze, ze beschrijven het een beetje moeilijk. Hier schrijft het op Sjajix. Ja. Dat hij Hoogveen er even heeft. Hier uh, op radio 1. Uh, de makers van dit programma. En die nemen afscheid. Eén ja, grote terug, Bennen natuurlijk en zo, maar we maken er nog even een soort van, een soort van een feestje van. En, uh, uh, zien jullie het eigenlijk ook als een, als een, een grote grote dat het nu uh, afgelopen is? Of is het ook wel zoiets van... oké, okay, het is al klaar, acht maanden geweest, finito. Nou, voor mij is het wel... Uh, um... Ja, het is goed zo. Hoe kan gewoon... het dan? Want het is, neem ik, aan. Ik, ik, ik, ik ga er even vanuit, maar daar gaan we zo meteen nog over doorpraten... dat het heel leuk was. En mm -hmm. hoe kan het dan dat je toch denkt van... oké, okay, het, is, het is goed zo. Het was heel leuk. Uh, echt, ik heb echt heel veel geleerd en gedaan. En, en echt een toptijd gehad. Het was ook heel erg hard werken. Mm -hmm. En uh, ik heb gewoon heel erg veel zin om gewoon iets anders even te gaan doen. Want yeah. ik, ik, ben, ik ben van mezelf wel zo dat ik een beetje snel verveeld raak en ik heb wel echt een uitdaging nodig, gewoon de hele tijd. En uh, ja, ik weet ik vind radio heel leuk, maar ik weet ook nog niet zeker of ik dat altijd wel wil doen, dus ik vind het ook heel leuk om andere dingen te gaan proberen. Ja, dus dan denk je van oké, okay, na nou, acht maanden wordt het wel tijd om, uh, om weer eens een nieuwe impuls te hebben ja. in je leven. Ja, nou ja, logisch toch. Ja René, vind jij het jammer? Ja, natuurlijk. Ik, vind, uh, ik, ik vond het echt fantastisch om bij BNN uh, rond te mogen huppelen en uh, mooie ideeën te bedenken en uit te voeren. En, uh, nou ja, Goed, ik, eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel jammer dat ik weg, uh, weg moet gaan. Yeah. Maar ik denk ook wel dat, uh, nou ja, goed, dat het goed is... om mijn laatste jaar van journalistiek in Tilburg af uh, te maken. Dat yeah. ik een uh, lekkere diploma op mijn za zak heb. En dat ik ja, hopelijk nog een keer terug kan komen eigenlijk. Ja, ja, dat je gewoon over een jaar of zo weer bij Bien en aansluit eigenlijk. Nou, dat zou echt te ja. gek ja. zijn. Maar ja, de verhalen zijn legio, want dat gebeurt heel veel. Uh, tenminste, de meeste universities uh, die van vorig jaar die. Uh, ook daar zijn er al heel veel van teruggekomen en van het jaar daarvoor, die, uh, ik ken de meeste spreken nog regelmatig altijd, dus wat dat betreft zijn de vooruitzichten goed, maar hé, hey, uh, ik weet het niet. <laughs> en voor Wieken is iets anders, want Wieke, jij die, uh, die, uh, die, die blijft nog zes maanden plakken hè? Ja, dat klopt. Want uh, wij hebben besloten, het is een soort nieuwe opzet, nou een lang verhaal, doet toch niet zo heel verschrikkelijk veel toe, we willen een soort senior feut hebben. En hoewel ze de jongste is. En dat ja, misschien straks denk, ook nog ik is. Het wel is. Dat ja, In de nieuwe nee. lichting. Maar dan ja. dag, ben jij dan de senior feut. Ja. Uh, uh, wat, ga je, wat ga je dan doen? Je gaat dan, uh, Zonder dat je heel erg op je toekomst al meteen ingaat. Maar dat je, gaat, je, wordt, je wordt een soort van uh, begeleider van de, van de ja, nieuwe feutjes. Ja, ik ga gewoon een nieuwe lichting uh, begeleiden. Het zullen zes nieuwe worden dus. En uh, dat betekent dat we gewoon weer elke maandag hebben een workshop. Net zoals wij die hebben gehad. Ja. En dat kan gaan van uh, nieuws lezen van Rachid Finch ja. tot en met... Uh, ik interview technieken van Patrick Lodiers, ik zeg maar iets. Mm -hmm. En dat soort dingen regel ik dan en ik zorg er gewoon voor dat als ze vragen hebben, dat ze dan uh, bij mij terecht kunnen. Ja. Waar gaat het een beetje over? Nou, de trui gaan ja. uit, dat zal wel, <laughs> wel zijn. Ik heb een 070 nummer, jongens. Uh... Aad, je het aad, ja, jullie weet het, is dat Aadje? Ja? Aad, goedemorgen geen aad oh, ik oh, de meer Oh, ja, nee Timo ja, ja! <laughs> jullie kennen het <laughs> zo <laughs> ik wist niet dat ik zo populair was nee, nou, ja zeker vast te luisteren hè? ja dat, dat wel ja ja nou, ik wil alleen maar even zeggen dat ik jullie geloof ik alle drie wel heel erg zal missen oh wat lief want, want ik uh, bel best wel vaak naar de radio omdat ja. ik gewoon hele radio luister maar ik uh, had nooit schroom om 4-7 uh, te bellen... omdat ik altijd wist dat ik hartelijk werd ontvangen... en dat ik met geduld uh, te woord werd gestaan. Yeah. En ik hoefde niet eens per se altijd de uitzending in, maar... Maar Timo, ja. mag ik iets vragen? Ik vond jou altijd, als wij bijvoorbeeld een stelling hadden... We hadden we, ik heb wel eens met Lucky gezeten dat het katshuis was geklapt... en ja. dat jij uh, echt gewoon op het, um, um, tussen 4 en 5 gewoon echt gewoon glashelder gewoon een verhaal kon vertellen, ja. met, met gewoon gedegen argumenten. Dat, dat ik echt zeg van nou, <laughs> ik ben echt een stuk minder fris op dit moment. Ja, maar dat komt omdat ik, uh, ik heb het tegen Luc ook wel eens gezegd, ik sta op wat minder christelijke tijden op momenteel, dus ik ga ook op wat minder christelijke tijden naar bed. En dit is voor mij eigenlijk gewoon uh, in de vooravond. Oké. Okay. Ah, ja. je... denk... ja? so, nee, sorry maak je zin af? Nee, ja, ik, ik kom uit een periode zeg maar, in mijn vroege leven dat ik gewoon over alles nadacht. En dan echt over alles. En op een gegeven moment ben ik gestopt met nadenken. Maar ja, die capaciteit is er nog wel. Dus, maar die gebruik ik nu wat gerichter, zeg maar. Dus in principe denk ik nooit meer na. Ja. Yeah. Maar dan is het wel leuk, zeg maar, als er gewoon op de radio een interessante vraag wordt gesteld. om daar dan eens over na te denken. Want in het gewone leven word je eigenlijk nooit vragen gesteld. Ja. Yeah. Maar wat ik me wel afvraag, want jij belde dan altijd in het eerste uur tijdens de stelling. Luister je ja. dan ook gewoon de rest van 4-7 helemaal af? Ja, ik luister eigenlijk gewoon uh, 16 uur per de radio. Dus okay. van ochtends tot 6 uh, tot uur, 7 uur, ochtends, zeg maar vanaf smiddag. Kan je in twee zinnen zeggen wat je van 4-7 vond het afgelopen half jaar of altijd? Ja, ik, uh, ik, nou, uh, ik vind het leuk dat het een vast formaat is. Dat sowieso, want in de sportzomer moest ik heel erg schakelen om de vaste... Ik heb een beetje een echo, dus ik praat wat langzamer. de spurtzaam moet ik heel erg wennen om zeg maar, de vaste programma's te missen en de vaste presentatoren te missen, want ik krijg nogal aan mensen en structuren. Yeah. Door mijn autisme ook, denk ik, een beetje. Mm -hmm. uh, maar 4-7, ja... Ik... ik, ik uh, wat er het meeste bij staat, zijn er toch de items, de reportages, zeg maar. Ik moet heel erg denken aan de koffie... Gimmick van Nathalie, dat de koffie moest halen iedere keer en op een gegeven moment denk ik, is het nou echt of is het nou niet? Ja. Echt? En toen heb ik een keer gebeld om te zeggen dat ze wel iets beters te doen dan een koffie halen iedere keer, als die mensen het zelf maar moesten doen. Ja, dat was wel epic hoor. Ja, nee, dat weet ik nog. Ja, was dat epic? Ja. Nee. Maar is het nou, was het nou een gimmick of was het echt? Nee, dat was uh, toch niet echt. Nee, ja, dat was niet echt. En uh, ik, ik moet zeggen dat uh, die reportages van uh, Nathalie. Ja, op de een of andere manier hebben die me toch heel erg getroffen. Want ik, mijn gevoelsleven is niet zo sterk. Maar op de een of andere manier leek het wel alsof zij reportages maakte. waarbij ze zeg maar, tijdens het maken ook haar gevoel uh, kon voelen. Dus tegelijk en voelen en maken. Uh -huh. Want bij mij ging mijn gevoel open zeg maar, door die reportages. Maar het bleef, bleef ook open, zeg maar. Het werd warm van binnen, als het ware. En het bleef ook warm. Nou. Dus alsof, alsof, zeg maar, de, ja, de liefde voor het maken van een reportage... net als als je liefde... Van een kok zeg maar door zijn eten kan proeven, ook door de, door de items heen kan proeven. Nou dat is het hier mee. Ja, ik ben, ik ben er helemaal warm van gewoon. Hey Timo, mag ik het vragen? Jij bent een ja, ervaren luisteraar, hè? Tenminste, je luistert dus veel. Ja, nou, ik, ik, ik luister Ja, wat, wat vond je minder? Gewoon aan het uh, wat waarvan je, dacht je van? Oké, okay, jongens, dat, dat, effe, dat, dat mag wel even wat anders. Of willen we dat niet horen? Ja, ja, toch? Ja, je wel. ja zeker. Ja, gewoon van, nou ja, als je zo naar het programma luistert, dan zijn er vast misschien wel dingen van je denkt van nou, ik had even iets anders aangepakt ofzo. Doe je dan 1-4-7 op ja, algemeen? Ja, nee, ja, 1-4-7. 1-4-7. Nou ja, wat je, je had wel eens eerder een de playlist gedaan. Ja. Yeah. En uh, nou dat vond ik op zich, ja ik ben niet zo van de muziek, heb ik wel eens eerder tegen je gezegd. Ja. Dus dat is voor mij toch wel even doorbijt af en toe. Ik keer dan een beetje op de verhaaltjes tussen de muziek door. Ja. Uh, maar er was ook een keer een crack de playlist en daar kwamen allerlei nummers tegen die, waar jij nog nooit van gehoord had volgens mij. Ja. En toen zei je, letterlijk zei je van nou ik geloof dat we iets helemaal verkeers doen dat we een hele andere muziekkeuze moesten draaien. Ah, ja. En toen heb ik ingebeld en heb ik gezegd ja dat is nou precies wat ik ook heb. Van, ja. uh, juist niet zeg maar de bekendere nummers maar juist die onbekende nummers uh, draaien, dat, dat uh, is het, maakt het voor mij draaglijk in ieder geval. Ik weet niet of het voor de rest van Nederland ook zo werkt. Maar, maar dus eigenlijk dus, uh, dus een beetje de, de, de, de, de focus of zo op het uh, zo van blijf er even bij, uh, bij het programma. Nee, de muziek is gewoon, zeg maar, dat, dat, dat, dat je niet zeg maar. Uh, kijk, sommige nummers krijgen gewoon heel veel. Worden heel vaak gespeeld. Ja. En sommige nummers worden helemaal nooit gespeeld, zeg oh, maar. Ja. En juist dat juist die nummers die helemaal nooit gespeeld worden... ja, die vind ik dan interessant om ja. te ontdekken. als het Even waren. wat nieuws. Misschien minder makkelijk worden of zo. Tenminste, ik vond dat, dat wij, als ik ook naar de, naar, de, naar de ladies mag praten... ik vond dat wij soms wel makkelijk waren. Gewoon wij uh, allebei allemaal, hoor. En, uh, ja, dat, ja, ja dat, we, dat we we hebben wel eens uitzendingen gemaakt... dat we eigenlijk dachten van, oké, okay, doen we dat en doen we dat <lacht> en doen we dat. En ja. dan hadden we eigenlijk op maandag hadden we al een beetje bepaald... van, oké, okay, als we het zo doen, dan zijn we zondag wel klaar. Dat waren ja. nooit de Allerleukste uitzendingen. was altijd Zondag, dat doen we wel eventjes. Ja, we, we ja. hadden de maandag daarna zoiets van: oké, okay, dat was eigenlijk niet zo leuk uitzending. Ja. dan hadden we daarna weer maandag. Uh, soms, soms waren we wel een beetje gemakzuchtig, toch? Nee, maar ik krijg nee, de, de playlist. Liking. Sorry, ik krijg playlist, uh, Heb ik het dan over van gasten, zeg maar, die je hebt in het uur? Ja, precies. Ja, en daar ja. komen gewoon ook toch wel een heleboel, vaak een heleboel bekende nummers in voor. En dan denk ik van: nou oh ja, dat nummer heb ik al een keer gehoord. En dan tune ik, nou dat is persoonlijk hoor, maar dan tune ik een beetje uit, zeg ja. maar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dank maar Timo. ik vind ik het heel leuk. <laughs> ja, precies, ja. Bedankt ja. iedereen. Ja. ja? Jij ook bedankt. Graag gedaan. Ja. Ja. oké. En tot later, weer team ook spreken. je. Mooi. Uh, God, ja, die krijgt. Uh, dat is ook wat, als je <laughs> vaak belt. En er zijn, we, we hebben een groep, zeg maar, van een mandje, of nou, noemen we vijftig of zo, die regelmatig even belt, uh, in ieder geval terugkomt en zo. En uh, die krijgen nu allemaal weer andere mensen aan de lijn. Ja. Tenminste, ja, in het begin krijgen ze week, maar ja, Dat is het nooit gezellig hoor. Dus. Ja. Just, yeah. uh, straks um, gaan we het hebben over, uh, over jullie uh, toekomst. Oei. Ook. Jezus. En over de... Ja, dat wordt, dat wordt alleen maar pittig genoeg. En we gaan nog heel veel reportages draaien, die hebben we ook allemaal ah, ja. klaarstaan. Uh, we gaan het ook nog hebben over jullie ambities, dat heeft een beetje te maken met de toekomst. Maar ook, en dat vind ik zelf wel een dol leuk blokje, uh, wat jullie van elkaar vinden. <laughs> yes. Dus uh, ja, dat is Oei. eigenlijk heel makkelijk. Denk daar nu alvast eventjes over na. Okay. Van, nou, wat vind ik van René, wat vind ik van, uh, van Nathalie en andersom? En ja, en dan maar dan ja. ga jij dat dan ook over ons zeggen? Per, en dat vind ik wel leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nou, nee, dat, dat mag, maar dat moet je zelf. Dat hoeft mij over niet per ons. se. Hè. Ja, nee, ja dat, dat is goed. Ja, ja, ja, erbij ja, ja precies. <laughs> ja, ja. Als we toch. We het uh, down the drain, drain gaan. Ja, ja. Oké, we hebben een selectiedag gehad. En jullie zijn uitgenodigd. En we vreugde Vreugdlands gedaan. in een eigen reef georganiseerd in Brabant. En toen was het de eerste dag. En we hebben nog twee minuten. Maar die eerste dag bij BNN. Hoe. Uh, was dat, zeg maar, je gevoel? Oei. Gekke huis. Stap je daar die redactie op? Nou. Nah. Nah. En had, wij hadden nog een soort van geluk... dat het uh, kerstvakantie was, volgens mij. De, yeah. Er was niemand, volgens mm -hmm. mij, geloof ik zelfs. Want niemand had uh, echt uitzending van 3FM of Radio 1. Of, ik weet niet precies hoe dat zat. Dus we waren toen nog eens eentje, dus dat was al een schok minder... van alle bekende mensen. Maar, meisjes, maar ik, ik weet wel, dupen, maar toen ik was... voor het eerst Koen en Sander zag... En vooral met Erik Corton. Ik zat hem tegenover jou te ja, monteren. Ik zeg piek, niet als, om kijken. We durft allemaal onze koptelefoon niet af te zetten. Dan met Erik Corton. Totdat de liefste van allemaal is natuurlijk. Ja. Ik heb ik een fles champagne vandaag voor me gekregen? Yeah. Ja, ja. liefje. Ja. Het ja, duurde niet zo lang toch? Neem ik aan, die zenuwen en zo. Nee, nee, van, nee, de, nee. De, de, de uiteindelijk dag, niet. het ja. nee. is wel gek. Ik ga zo meteen verder praten met BNN University. Uh, het is de allerlaatste aflevering van uh, deze lichting. Dat is altijd een soort treurige aflevering. Als je vaste luisteraar bent, dan ken je die afleveringen. En uh, dan uh, weet je dat... Uh, dan uh, volgende week weer een nieuwe lichting is. Maar mocht je nog vragen hebben voor deze lichting, net als Timo net bijvoorbeeld, of even gewoon, weet ik, iets willen zeggen, positief of negatief, mag ook, hè, mag alles, mag. Uh, 0801-121, 0801-121 is het telefoonnummer. En dan uh, gaan we daar nog even over doorpraten. Zometeen ook veel reputaties en muziek, ook uitgekozen door de, uh, de feutjes zelf. En zometeen mag wieken, geloof ik. Hè? Ik denk het. Ja, denk er vast <laughs> over na. Ja. Zometeen, meer 4-7.